Geldwisselkantoor SuriChange looft 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de plegers van vuurwerkaanslagen. Bij vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren de laatste tijd explosies. In Amsterdam werden daarom drie vestigingen gesloten op last van burgemeester Halsema. Een motief voor de aanslagen is niet bekend. In Rotterdam werden in maart wel vijf mensen bij Change aangehouden op verdenking van ondergrondsbankieren en witwassen van crimineel geld.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 Het weer, het is zonnig. Het is 17 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag. In het noorden af en toe bewolking. Het wordt daar 16 graden en in het zuiden wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Maar en bent die Ze blijft de dilt, de weer haar vlaaier, op, Maar Potrel roept ze gil, de zit in mijn oog, maar ga naar zon.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 En we in een tijd die uh, ja, ook wel wat achter ons is, denk ik. Dus ik ben hier altijd de pastor geweest, Maar Terwijl of, officieel, officieel formeel, uh, ja. ja, ja. Oké, okay, nou ja. je moet ik je aanspreken met pastor of mag ik zeggen Dick Duivis? Uh, mag allebei, oké. Okay. Ja. <laughs> Dick, even, we, we gaan bij het begin beginnen. Uh, je bent geboren in 1942.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 En die kwamen daar dan uh, s'avonds uh, met hun. Uh, van die langwerpige. Uh, spaakbankboekjes had je. Uh. Dat was een van zijn uh, taken. En nou ja, in dat gezin ben ik grootgebracht. Ja, dat was moeder... een van de. Ja, ik was de jongste van vier. Vier kinderen. Uh, dus boven jou nog twee, drie kinderen? Ja, ja, ja. En nog twee broers en een zus. Ja.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 Doordenkertje. Hè? Ja, maar zo ja, zou ik ja. het niet willen zeggen. Dan ga ik je pastoor noemen. Nee, nee, nee, nee. Ja, uh, uh, Dick Duivis en uh, de luisteraars die zullen denken: misschien, ik kan me niet voorstellen, Dick Duivis, hij is uh, de pastoor van de Agatha-kerk hier in Zandvoort. En ook van uh, de, de kerk in Aardehout.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 We hadden vijf eerste klassen. Het was alleen klasse. jongens, he? geen ja, meisjes. Ja, ja, ja. vijf ja. eerste klassen op het klein Hageveld. Dat is in de hele Ja. En ik denk dat we aan het einde van die zes jaar... Uh, nou met, uh, nou met z'n veertigen zoiets... doorgingen naar wat dan het grootse seminarië heette. Dus in de loop van jaren er, er veel af. Was. Waarom? Viel het er veel af, ja. Maar waarom?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 maar Vond ik vraag vraag je een het het goede keuze, ja. Je, je hebt de keuze gemaakt van ja. ik ga ervoor. Ja. Ja. Ik ga dat doen en je bleef over. Ja. Uh, je deed er ook gymnasium. Het was een voor mij gymnasium. Ja. ja, ik heb daar dus gymnasium alfa gedaan. Dat is ongelooflijk. Ja.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 Met, en uh, ja, en dan werd het natuurlijk al veel serieuzer. Het is natuurlijk ook niet zo dat je op de middelbare school... al dagen priester zit te worden. Dat is ook heel vervelend. Ja, uh, je wel ontwikkelt ook. gewoon, je doet dan alle dingen mee. En, uh, ja. Is het ook Ik, tijd voor sport en voor ja, ontspanning? absoluut. En er werd ook wel kritisch gekeken. Sommige jongens die, ja, waar de vroomheid zo van afstraalden... dat de leraren wel ingrepen zijn. Nou, je moet nog maar eens eventjes de wereld gaan verkennen. Uh, even minder kan ook wel.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 Maar dan zit maar je in Warmond. En Wat ik me dan ja. afvraag, en ik, ik mag het nu stellen... En dan zit je in Warmond. Jongens komen op een gegeven moment in puberteit... nooit een, een aandacht gehad voor een vriendin of zomaar... Ja, zeker. Ont ont ontwikkelt je dat <laughs> ook natuurlijk. Ja, ja dat, dat, dat, die, die ontwikkeling maak je jezelf ook mee. Maar je maakt de keuze. Ja, ja.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 hij heeft geleden, dat weet alleen die vissen aan het kruis.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 Zwaalde stippen als Suzanne, je lachend aan kijkt. Natuurlijk naar Suzanne van Herman van Veen. Eh, lieve luisteraars, mijn naam is Pieter Jastra... en dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. Wij zijn in gesprek met eh, Pastor Dick Duivis... over zijn lange periode dat hij voor de kerk is bezig geweest. En heeft u vragen of opmerkingen... u kunt ons rechtstreeks in de uitzending bellen. 023 57 30 39 357 30 3 57 303. U kunt ons rechtstreeks bellen. En dan komt u in de uitstelling als u vragen of opmerkingen heeft aan Dick Duivens. Dick, we, ze hebben uh, lang gepraat over uh, je opleiding. Maar dan is het moment zover. Op 4 juni 1966, dat is weer een lange tijd geleden, word je tot priester gewijd voor het bisdom Haarlem. Hoe ging zoiets? Hoe gaat dat in die tijd? Hoe ging dat?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 En de, dan zondag dan had je was dan heette, de eerste mis van de neomist een, een pastor bij de priester heette een neomist.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 Dus we willen ook uit die, die muren en uh, de beslotenheid van, van zo'n seminarie. Dat, dat, dat was ook zo. Dus om dan als een priester ingehaald worden als, nou ja, hè, met alle referentie die je sowieso kreeg, terwijl je nog niks gepresteerd had, dat, dat was wel heel dubbel. En dat uh, maar, vonden we je, eigenlijk bent, al een je beetje bent achterhaald. In, Je bent ingehaald en vervolgens ging je meteen aan ja. de slag in Nieuwendam. Ja, de dus, mijn eerste benoemingsplek was uh, Amsterdam-Noord. Amsterdam -Noord, ja, ja. ja. Nou, de ja de stijden, dat was stijden, dus best uh, heel bijzonder. Ja. Zonder levenservaring en dan moet je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 We zeggen nog een beetje van de ouderwetse wetse inslag was. Maar waar ik wel uh, de gewone dingen van dat vak goed geleerd heb, zou ik maar zeggen. Die, en hij leerde ook een beetje van mij. Misschien is het wel leuk om één conflictje te noemen. Ja. Dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren.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 En Hij dus, ja, zei: Goed, ik vind het goed, oké. Okay. Maar op één voorwaarde, maar dan ook bij ieder oud wijf. <laughs> ja, dat heb je ook gedaan. Ja, dat, ja, en dat ging hij zelf ook doen. Ja, dat ja. ging hij zelf Leuk. ook doen. Leuk, ja. ja. ja. Maar goed, na Schalkwijk kom je in 88 hier in Zandvoort. Bij de Agatha en Antonius Paulus ja, ja. Ja, het was en dan dan de je, tijd dat. Pastor Kaandorp hier. Die ging weg. Die, was, die uh, ging met pensioen. Ja. Um,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 ook op vrij korte termijn weg zou gaan. En dat die parochies samen moesten gaan werken. Er was al een begin van samenwerking, maar dat uh, zou dan worden uitgebreid. Dus ik werd beneden benoemd voor uh, meerdere parochies tegelijk. Agatha, Antonius en Paulus. Wij noemen die parochies samen de, de aap. De aap, parochies. Uh, van der Meer is toen al vrij snel weggegaan... en daarvoor in de plaats is gekomen... Een, uh, Pastor werkster. de eerste vrouwelijke pastor hier in deze parochies was ook zeker voor aardehout ook heel nieuw. En, nee, dat was Clementine van niet. is mijn collega. We stoppen even, we gaan even naar de muziek.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 Hoe mensen die zeiden, vind je dat nou leuk? Ja, dat vond ik leuk. Dat, uh, ik had geen hekel aan in nieuw wijken En in Zandvoort, en Antonis daar woonden mensen al, uh, <lacht> al hele periodes. En van, iedereen was familie van elkaar. En ja, dat was echt een grote overgang. En nog steeds verwonder ik me soms over dingen die zeggen... Oh, zit dat zo? <lacht> uh, hoe alle banden en... Uh,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 diakonie, uh, dienen, uh, zorg voor elkaar. Uh, en dat kan dichtbij zijn, zieken, dat kan uh, huisbezoek zijn. Het kan ook uh, zorg voor mensen buiten, prochies wereldwijd... Uh, op gebied van ontwikkeling, vrede, projecten die je met elkaar als prochie hebt. Dienen, leren, leren... Uh,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 Ik kan me herinneren dat jij een keer een, een, een communiqué hebt voorgelezen over het Dan Danbos in zaken uh, homo die niet aan het, de communie mochten deelnemen. Ook uh, in, in, in, dat je duidelijk hebt gezegd van ik neem afstand van wat er allemaal op uh, narigheid is geweest tussen in verleden en dergelijke. Je bent er heel duidelijk in geweest. Ja, is je dat ook in dank afgenomen ja. door...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 daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik vind, ja, daar moeten we ook... daar heel duidelijk in zijn. Die nog stelling Ik, ik ja. wil een positief einde toe. Ja? Als je terugkijkt nu op je 70 jaar... en je naderende afscheid... op 10 juni aanstaande. En je kijkt terug. Zou je er zelfs beslissingen hebben genomen...